Ik ben Stef en dit is het nieuws van NFS op 3. Rond deze tijd wordt in Groot-Brittannië een groot onderzoek gepresenteerd... naar een dodelijke brand in een woontoren in Londen. Zeven jaar geleden ging de Grenfell Tower in vlammen op... en het vuur begon toen s'nachts door kortsluiting in een koelkast. En veel mensen lagen toen te slapen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Veel inwonenden op de hoger gelegen verdiepingen ja, die kwamen vast te zitten... ook omdat de brand weer aanvankelijk zei ja, dat ze gewoon in een woning moesten blijven... Wat fataal zou blijken. Nou, het gebouw brandde als een fakkel... en uiteindelijk zouden 72 mensen om het leven komen. Het was de dodelijkste brand in een woongebouw... sinds de Tweede Wereldoorlog in het Verenigd Koninkrijk. In een eerder onderzoek stond al dat de brand zo groot was... doordat er brandbare platen op de gevel van die toren zaten. Maar een schuldige werd toen niet aangewezen. En daarover horen we als het goed is zometeen meer. In een dakloze opvang in het centrum van Den Haag... is vanochtend brand uitgebroken na een explosie. Een bewoner raakte daarbij gewond. En ook is er schade aan het pand. Meerdere ramen zijn daar gesneuveld. En de brandweer denkt dat de brand is aangestoken. Getuigen zeggen dat ze na de knal iemand zagen wegrennen. Op een basisschool bij Stockholm in Zweden is een leerling neergeschoten op het toilet. De Zweedse media schrijven dat de jongen ernstig gewond is geraakt. Volgens de directeur van de school is een ruzie tussen het slachtoffer en de dader helemaal uit de hand gelopen. En na de schietpartij is er iemand opgepakt. Ja, het is al snel game over voor een Playstation-spel. Sony bracht Concord twee weken geleden uit. Maar het spel werd zo weinig gespeeld dat het nu offline gaat, vertelt mijn economiecollega Nick Wouters. Het is vooral voor de ontwikkelaars van dit spel een enorme nachtmerrie. Want ze hebben acht jaar lang aan dit spel gewerkt met ziel en zaligheid. Ja, en nu gaat het spel alweer offline. En krijgen spelers zelfs hun geld terug. Iets wat je vrijwel nooit ziet in de gamesindustrie. Ja, en het zou dik 180 miljoen euro hebben gekost om het spel te maken. Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg is het voor Sony een van de grootste flops aller tijden. Het weer dan nog vanmiddag in het oosten, grijs met wat regen of motregen. In het westen juist vaker droog en zijn er opklaringen met zon bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A8 richting Amsterdam voor de Knopend Koenplein, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A9 richting Amstelveen voor Knopend Velzen, 6 kilometer. Dan de Ringweg Amsterdam. Daar staat tussen de afrit Amsterdam Dijk en Amsterdam Oud-Zuid, 6 kilometer file.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 terug voor de tweede uur Lunchroom. En ik ben begonnen met Silence is Golden van de Tremolos. Daar heb ik hele goede herinneringen bij. Als we gegeten hadden na het eten, ging ik altijd even met mijn dochter zingen. En dan zongen we altijd dit liedje. Twen 24 Years from Telsa van Gene Pitney. Say that I won't be home anymore Cause something happened to me While I was driving home And I'm not the same anymore Oh, I was only...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 You never, never, never go home again. Cursus Improvisatietheater. Maak kennis met de wondere van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met de andere deelnemers erop los van deze cursus is voor alle leeftijden... en onder leiding van de gerenommeerde theateracteur Leo van Es. De kosten zijn 5 euro per keer en je hebt één gratis proefles. Met de zandvoort -pas is het 25% korting. Aanmelden kan via www.plus.zandvoort.nl... schuinstreepje improvisatietheater. En het start vrijdag, aanstaande vrijdag... de 6 september van 2 tot 4 uur. En de locatie is... Pluspunt, Zandvoort Noord. <middels> Ja, ik krijgt daar geen genoeg van, hè? Als je hulp nodig hebt, bel Billy Swan. Want die gaat u helpen. Dat zegt hij net. Manfred Band was een Engelse rockband, opgericht in Londen en actief tussen 1962 en 1969. De groep is vernoemd naar een toussaintist, Manfred Mann, die later de succesvolle jaren 70 groep Manfred Mann's Earth Band leidde. Hier is Manfred Mann met I've Gotta Go, Go Now uit 1965. Stay all night I am just a poor boy, baby Trying to connect But I don't want you thinking Oh, that I ain't got any respect But if you got to go It's alright But if you got to go You got to stay all night. Now, I'm not trying to question you to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you got to go,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 It's all right. But if you got to go Go now Or else you've got to stay all night Ja, de co-co go, go now Bloemseerkunst met Joop Janssen Op de tweede vrijdag van de maand kunt u een bloemstuk maken met aanwijzingen van Joop Jansen? Hij heeft jarenlang een eigen bloemenzaak in Heemstede gehad... en bloemschikken is voor mij een passie. Ik leg uit waar je op moet letten en help waar nodig mee. En natuurlijk maken we er een gezellige middag van. De kosten zijn 9 euro, inclusief koffie, thee... en ja, er is hier weer wat lekkers. Opgeven via de balie. En het is 3040700. 3040700. En dan wordt het heel gevaarlijk, want het is vrijdag 13 september, vrijdag de 13e, van 2 tot half 4. En het is locatie de Blauwe Tram. En ik ga door met heel toepasselijk San Francisco. Be sure we wear flowers in your hair. En dat is Scott McKenzie. Let's go. Vibration. fietsers op de Noordboulevard worden regelmatig opgeschrikt... door campers die tot ver over het fietspad hellen. De gemiddelde camper is veel groter dan een auto... en past dus niet op een reguliere parkeerplek. Om aan de voorkant veilig te parkeren wordt vaker voor gekozen... om de achterkant over het fietspad te plaatsen. De fietsers worden hierdoor naar de andere helft van het fietspad gedrukt... wat in drukke, zonnige dagen tot gevaar kan leiden... Ook auto's met de achterklep open, bijvoorbeeld van een autoslaper... die van een vrije uitzicht over zee wil genieten, zijn levensgevaarlijk. Je moet er niet aan denken wat er gebeuren kan... als een nietsvermoedende fietser zo'n klep over het hoofd ziet. Ja, dat is niet leuk. Ik okay. Als Dorothy en de Pimps met Shine Up. In de dorpskerk aan de kerkplein wordt deze zomer één keer per maand op woensdagavond een concert georganiseerd. De laatste van de vier concerten, dat is vanavond, en die wordt gegeven door de Zandvoorten Ruud Houweling. Ruud Houweling wordt in de kerk vergezeld van altviolist Ro Kraus. Volgens muziekkenners is hij een virtuoos op dit instrument. Kraus heeft onder andere gespeeld met wende, spinvis en slipstick. Naast liedjes van zijn meest recente album Accidental Pictures... speelt Ruud de mooiste liedjes uit zijn oeuvre. Zoals gebruikelijk zal hij zijn songs... omlijsten met verhalen over de Tonstad komen hiervan. Zijn songs worden opgenomen door nationale en internationale artiesten... op albums die in diverse landen de gouden en platina status behaalden. Maar ook componeerde en produceert hij met enige regelmaat muziek voor de NPO... In 2021 nog voor de serie De Strijd om het Binnenhof met Woutke van Sternburg. Het zomeravondconcert in de Dorpskerk begint vanavond om half acht en duurt circa 50 minuten zonder pauze. Na afloop is er koffie of thee. De toegang is gratis, maar een bijdrage voor de kerk en de artiest wordt graag gewaardeerd. Dat was middle of the road met, ja, we hebben het al begrepen, Sacramento. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt Het volgt. De meteorologische herfst is van, is van start gegaan. Maar zeker nog kans op mooie nazomer. Als, het bui, als er een buitje valt, dan kan de temperatuur zakken naar 21 tot 25 graden. Daarmee is het nog steeds een paar graden warmer dan gemiddeld begin september. Zowel vandaag als donderdag is het wat wisselvallig. Met van tijd tot tijd droge en zonnige perioden. Maar ook enkele buien met plaatselijke kans op onweer. De zomer neemt echter nog geen afscheid, gelukkig. Want vanaf vrijdag en in het volgend weekend... kan de temperatuur echter zomaar weer gaan stijgen tot lokaal boven de 25 graden.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 About the Jews you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan I find the face for being asleep before the door Over a day dream custom made for a day dreaming boy now lost in a day dream dreaming about my bundle of joy daydreamer the de loving spoon for a met daydream en we gaan door met de Nederlandstalige, en niet zomaar één. En het is Duur te Lang, van Davine Michel.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 Na een zomerstop gaan de Tauzee-diensten weer beginnen... op vrijdag 6 september in de protestantse kerk... in de dorpskerk van, uh, van het Kerkplein. De entrees de poststraat. In de viering staat het thema... bij God is iedereen winnaar centraal in woord, gebed en lied. De viering begint om half acht. Wie eerst even vertrouwd wil worden met de liederen in de dienst... komt dan alvast inzingen om 7 uur. Na de viering, om 8 uur, is er aansluitend koffie en thee. Aan het eind van de diensten is er een collecte. Niet alleen voor de onkosten van de dienst... maar ook is er een bijdrage voor het Zandvoortse diakonie. De bid is to love somebody. De instrumentaal van de week Shadows is een instrumentale muziekgroep actief vanaf de jaren 50 van de 20ste eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Als band rechten ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een solo gitaar, een slaggitaar, een basgitaar en een drums. Hier zijn de Shadows met Apache. Yeah. Maar gaan in de Easybeats met Friday on my mind. ZFM Zandvoort zoekt een redacteur voor de radioprogramma. Voor het actualiteitenprogramma Goedemorgen Zandvoort... zoekt ZFM Zandvoort een redacteur die het programma er zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is het radioprogramma tussen tien en twaalf... live te horen vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram... of vanuit de studio aan de Tolweg. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse omroep hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media, inclusief het televisiekanaal en de techniek. Ben jij nieuwsgierig en weet je wat er in Zandvoort en omgeving speelt? Wil je ervaring opdoen bij de lokale radiostation in Zandvoort en meehelpen en verder ontwikkelen van een goed beluisterd radioprogramma? Dan is ZFM Zandvoort op zoek naar jou. Zo, mijn stems laten we over. Geïnteresseerd, meld dan naar g.loogman.zfmzandvoort.nl. G.loogman.zfmzandvoort.nl. Artiest in het licht. De Celtic Thunder is een Ierse zanggroep en podiumshow die bekend staat ze om zijn eclectische theatrale stijl. De groep wordt tijdens hun concerttournee ondersteund door de Celtic Thunder Band. En hun live shows staan bekend om het gebruik van dramatische decors, die vaak symbolen uit de oude Keltische mythologie oproepen, visuele en visuele effecten. Sinds de oprichting van de oorspronkelijke groep in 2007, heeft de Celtic Thunder 12 albums en 10 live-optreders op DVB uitgebracht, waarvan er drie in 2 releases zijn verdeeld. Hier zijn Celtic Thunder met Ireland Cole. Ja, mijn uitzending van Luzon voor deze week zit er weer op. Ik eindig mijn uitzending met Mort Schumann met La Lac Majeur. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. Graag dezelfde tijd en dezelfde zender. Tot volgende week en een prettig weekend.